Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wil maar niet lukken om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. We horen al een hele tijd over wachtlijsten, te weinig personeel en hoge kosten. Er liggen wel plannen om dat te verbeteren... maar volgens de toezichthouder gaat het nu nog slechter dan een jaar geleden. Hij ziet dat zorgaanbieders, gemeenten en de landelijke overheid... allemaal wachten tot de ander iets doet. Wij zeggen ook eigenlijk in ons rapport van... wacht nou niet tot, uh, tot wet- en regelgeving klaar is. Maar neem nu gewoon de stappen al die nodig zijn. Want je hoeft niet te wachten erop. Je kunt nu al als aanbieder, als gemeente... kun je aan de slag om verbeteringen door te voeren. Als dat niet gebeurt, dan gaan meerdere grote aanbieders van jeugdzorg omvallen, zegt hij. Artsen slaan weer eens alarm over de veep. In het AD zeggen ze dat fabrikanten er veel geld tegenaan gooien... om hun spullen neer te zetten als ongevaarlijk, terwijl dat niet zo is. Eén arts noemt de veep het paard van trooien. dingen worden neergezet als alternatief voor de normale sigaret... maar zijn volgens hem hartstikke verslavend en schadelijk. En je rijbewijs halen is al niet goedkoop... maar in Flevoland betaal je komende tijd de hoofdprijs... Er zijn te weinig instructeurs, daardoor zijn er langere wachtlijsten en worden de lessen ook duurder. Dat zegt deze rijschoolhouder tegen Omroep Flevoland. Alles wordt duurder om je heen. Brandstof wordt duurder, de auto's, dus het wagenpark, dat wordt duurder. Dus ja, ergens moeten die kosten natuurlijk toch weer terugverdiend worden. En uh, als ondernemer wil je ook nog iets overhouden aan, aan het einde van het liedje. Dus ja, je kan wel zeggen ik doe het niet, maar dan ben je dadelijk aan het werk voor niks. En uh, ja, dan kan niemand zich nog uh, zeg maar volharden in dit beroep. Een autosite heeft het uitgezocht. Gemiddeld betaal je in ons land nu bijna 60 euro per uur voor je rijlessen. En het barpersoneel van het Lowlands van Zwitserland neemt het ervan. Bij het Gortenfestival, zo heet het, worden er massaal drankjes weggegeven. Die zitten ook nog eens in herbruikbare bekers. Die kunnen worden ingeruild voor geld. En ook staat het personeel achter de bar zelf shotjes weg te klappen. In totaal is er voor een miljoen euro aan drank verschoonden. Het festival zegt dat ze op de fles gaan als dat zo doorgaat. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en regen... maar ook opklaringen met soms wat zon. Het wordt vandaag 16 tot max 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 ZANG Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is een nieuwe zoektocht gestart... naar de identiteit van onbekende overleden vrouwen. In een speciale campagne wordt samengewerkt met Interpol... en de politie in vijf andere landen. In Rusland is een Amerikaan van 72 veroordeeld... voor het vechten voor Oekraïne. Hij zou als huurling hebben gevochten... na de Russische inval twee jaar geleden. De Amerikaan moet bijna zeven jaar de gevangenis in... De Amerikaanse staat Florida maakt zich opnieuw op voor een orkaan. Die heet Milton en de verwachting is dat hij vanavond of morgen aan land komt. Onlangs kwamen ruim 200 mensen om het leven door orkaan Helene. Het weer, in het noorden nog wat regen, verder af en toe zon, maar vanmiddag weer wat buien. Het wordt 16 tot 19 graden. 106.9. Zie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 your name. I forget your name. Jennifer, of Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget your name. Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget your name.